1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De griepprik komt er weer aan. En daarom een werklunch met de directeur van het Nederlands Bijwerkingencentrum. Want uh, zitten er bijwerken bij, uh, bij zo'n griepprik? Dat is een belangrijke vraag. Agnes Kant is dat. Nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag, tientallen doden en honderden vermisten na scheepsramp met vluchtelingen in Italië. In Den Haag praat het kabinet verder met de oppositie. En Holland Casino staat onder curatele en de vakbonden zijn woedend. Vanuit het zuiden begint de bewolking toe te nemen en aan het einde van de middag of avond in de avond dan gaat het vanuit het zuiden en westen regenen. Het wordt 14 tot 18 graden bij een nog altijd stevige oostelijke wind. Komende nacht en morgen overdag overal buien, morgen later op de dag wel weer af en toe zon en dan wordt het ook zachter 18 tot 22 graden. Een drama voor de kust van het Italiaanse eiland Lampedusa. Er is een vrachtschip met honderden vluchtelingen gezonken. Correspondent Rob Zouderberg, nu Rob, toen ik je eerder sprak... vertelde je dat er nog 250 vermisten zijn. Is er al iets meer over hun lot bekend? Ja, dat aantal dat blijft gelijk, maar inmiddels verstrijken natuurlijk de uren. En zouden mensen in zee drijven, dan drijven ze daar al uren in. Mensen die vaak niet kunnen zwemmen, weten we van, van, van de dramas... op dit soort migrantenboten, dus het doet je het ergste vermoeden. Het dodental is op dit moment weer naar boven bijgesteld. Er is nu sprake van 93 doden, maar nogmaals zoektocht door de kustwacht... met motorboten daar op volle zee naar nog 250 mensen... Ja, uh, 250 vermisten, uh, 93, uh, in elk geval 93 doden zeg je. Uh, maar op dat schip hebben mogelijk een, een 500 mensen gezeten hè? Ja, wat we ook weten, en dat is het positieve nieuws dat er is... dat je kan vertellen, 150 mensen hebben het wel gered. Hm. Maar ja, het beeld blijft hier hetzelfde. Het beeld waar ik al uren naar kijk deze ochtend. Die kade daar in Lampedusa, waar de rijen lichamen maar langer en langer wordt. We horen een, een hulpverlener die hier zojuist zegt... we weten gewoon niet wat we met de doden aan moeten. Het zijn er zoveel. We weten gewoon niet waar we, waar we ze naartoe moeten brengen. Groot schip met uh, honderden vluchtelingen aan boord... dat dan zinkt voor de kust. Weet jij wat er gebeurd is? Wat is de oorzaak? Nou, wat we weten... het schip was uh, zo'n 20 meter lang. Er is brand uitgebroken... daar aan boord van het schip. Er is kortsluiting ontstaan. Het is vermoedelijk daarna gezonken. Ik zeg vermoedelijk, want we weten dat niet zeker... Maar die brand die is ontstaan, dat is wel zeker. Nou, wie zaten er dan aan boord? We horen berichten over Somaliërs, mensen afkomstig uit Eritrea... maar ook de mogelijkheid dat mensen aan boord afkomstig waren uit Syrië. Want we weten dat steeds meer mensen die route via het zuiden van Italië gebruiken... om zo Europa binnen te komen. We zien mensen op de kade die er Arabisch uitzien. Dus het zou kunnen dat zij daar ook bij betrokken zijn, aan boord van het schip. Ze helpen ook op dit moment bij het bergen van de lichamen op die kade daar in Lampedusa. Jij houdt al urenlang de Italiaanse nieuwszenders in de gaten. Hoe wordt er in Italië gereageerd? Nou, allereerst de pauze. De pauze is aan Twitter geslagen. Hij roept op te bidden voor de slachtoffers. Premier Letta spreekt over een ontzaglijk drama. Berlusconi horen we ook. We hebben het over een drama waarin Italië volledig alleen staat. Wij moeten het maar oplossen, schrijft Berlusconi. Toch nog wat meer nieuwsontwikkelingen... Uh, een bemanningslid van het schip is inmiddels ook aangetroffen. Die man is gearresteerd. En nog een ding: vicepremier Alfano onderweg, kamervoorzitter onderweg, minister van Immigratiezaken onderweg. Zij gaan de komende uren uh, de, de hulpverlening op Lampedusa verder coördineren. Rob Zoutberg vanuit Italië, dankjewel. Vandaag is er weer op alle mogelijke manieren overleg op het ministerie van Financiën. Het gaat weer over manieren om uit de impasse rond de begroting te komen. Die 6 miljard, u weet wel. Slaggever Marcel Bril, heb jij al iemand naar binnen zien gaan bij het ministerie? Ja, um, om 1 uur staat er een, een overleg tussen de coalitie gepland uh, met minister Dijsselbloem. Die is gastheer van het overleg, zoals hij uh, van heel veel overleggen gastheer is. Uh, en uh, dat betekent dat uh, VVD en PvdA gaan overleggen met Dijsselbloem, de fractievoorzitters. En eentje heb ik uh, zojuist gezien, Halbe Zijlstra van de VVD. En toen ik hem uh, tegenkwam, toen vroeg ik aan hem wanneer er nou uh, echt stappen gezet gaan worden. Nou, volgens mij zijn er gisteren stappen gezet. En laten we hopen dat we vandaag wederom stappen kunnen zetten. Welke stappen zijn er gezet? Uh, volgens mij uh, is dat iets wat tussen de partijen ligt. En uiteindelijk gaat het om het eindresultaat en dat wachten we rustig af. Ja, rustig afwachten is wat uh, Halbe Zelstra uh, uh, zegt. Ja, rustig, rustig. De oppositiepartijen die zeggen toch... met die rust moet het maar eens een keer voorbij zijn... en moeten nu echt stappen gezet gaan worden. Maar je hoorde ook wel, Zelstra is niet heel erg spraakzaam. Nee, een eindresultaat, daar uh, houdt hij rekening mee. Daar, daar, daar gaat hij van uit. Uh, kunnen we dat vandaag nog verwachten? Tja, als ik dat zou weten... <lacht> um, nou ja, wat er wel gaat gebeuren... Um, is dat er vanmiddag om half drie weer gesproken gaat worden met oppositiepartijen... Dus nu zijn de coalitiepartijen bij elkaar. En ja, dan wordt er weer een stuk neergelegd van Dijsselbloem en de coalitie... waar dan over gepraat gaat worden. En ja, van dat stuk hangt natuurlijk wel weer veel af. Vinden mensen uh, van de oppositie die de hele tijd zeggen... er wordt uh, uh, maar geen keuze gemaakt... en kom nou eindelijk eens een keer met een concreet voorstel. Is dat dit voorstel of is dat nog steeds niet? Ja, En dan is de vraag die uh, al heel vaak gesteld wordt de afgelopen dagen... wat gaan die oppositiepartijen dan doen? Dus er is nog heel veel onduidelijk... Uh, zoals ja. het de afgelopen dagen ook al... We en er wordt heel veel gesproken. Maar er is ook al tijd voor ontspanning. Want uh, vanochtend toen liep ik uh, even door Den Haag. En toen zag ik Mark Rutte, de premier, een kopje koffie uh, drinken op het terras. Kijk, daar is ook tijd voor. Daar maar, is ook nog tijd voor, ja, ja. ja. Maar verder is het praten, praten, praten. praten misschien praten, wel weer praten, tot, uh, tot heel laat vanavond. Wie zal het zeggen? Marcel, dankjewel. Dit is het NOS Journaal. Het door meegens. Ouderen en gehandicapten hoeven niet bang te zijn... dat de gemeente hen gaat dwingen om vrijwilligerswerk te doen. Vandaag ontstond er wat commotie over een voorstel... voor de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Waarin staat dat gemeenten, ouderen en gehandicapten kunnen vragen... maatschappelijk nuttige activiteiten te doen. Staatssecretaris Van Rijn benadrukte dat hij juist voor een betrokken maatschappij is. Dat betekent dat als je zorg nodig hebt dat je dat gewoon krijgt. Maar dat we ook aan mensen vragen... goh, hoe kunnen we jouw kennis en kunde die je hebt ook gebruiken... om uh, ja, misschien minder eenzaam te zijn dan dat we dingen voor je kunnen organiseren en regelen. En uh, dat vind ik eigenlijk belangrijker dan het idee... dat je een soort voor wat hoort, dat zou krijgen. Belachelijk idee. Directeur Rebergen van de Raad voor Chronisch Zieken en Gehandicapten... is blij met die reactie van de staatssecretaris... maar desondanks niet gerust erop. De chronisch zieken en gehandicapten... die moeten zelf dus al meer vragen bij familie- en mantelzorgers. Ze hebben ook nog eens een keer de dreiging van verlies van inkomenssteun. En vanwege de 25% bezuinigingen die ook doorgevoerd wordt... zullen ze toch ook minder trekkingsrecht hebben over zorg en welzijn. En daardoor hebben gehandicapten zelf steeds minder in de hand, zegt Rebergen. VVD en PvdA willen dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten om de twee jaar worden herkeurd. Volgens VVD-Kamerlid Schut blijkt bij periodieke herkeuringen... van een derde van de mensen met een WIA-uitkering... veel van die mensen wel weer aan het werk kunnen. Schut wijst erop dat het moeilijker wordt om te re naarmate mensen langer thuis zitten. De VVD pleit ook voor een strengere controle op de sollicitatieplicht. Wie niet genoeg doet om weer aan het werk te komen... moet bijvoorbeeld 5% gekort worden op de uitkering. Holland Casino zit in de geldproblemen. Het bedrijf verwacht opnieuw flinke verliezen... en daarom is Holland Casino onder curatelen gesteld van de banken. Om nou nog meer ontslagen te voorkomen... wil de directie dat het personeel bijna 20% loon inlevert. Dan zijn de vakbonden het niet helemaal mee eens. Huug Brinkers van vakbond Unie, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, niet helemaal mee eens, zeg ik. U bent boos, hè? Ja, nogal. Het beeld wat wordt geschetst... alsof het bedrijf onder curatelen staat, zijn we het niet mee eens... He, ook wij moeten erkennen dat er een discussie is met de bank over het benutten van kredietfaciliteiten. Maar goed, het bedrijf heeft ook nog een eigen vermogen van vele tientallen miljoenen. Er is dus reden tot zorg, maar het bedrijf staat absoluut niet op omvallen. En u zegt dat uh, nu het personeel misschien wel moet opdraaien uh, voor problemen die veroorzaakt zijn door, uh, door de leiding? Ja, het lijkt erop alsof het, slag, het personeel slachtoffer wordt van falend management. Het management geeft zelf vaak het slechte voorbeeld... Op dit moment gebeurt er van alles binnen de organisatie. Er wordt gereorganiseerd, er zijn werkgroepen bezig die zich met name concentreren op het verbeteren van de inkomsten. En wij vinden dat het eerst een kans moet krijgen voordat je dit soort voorstellen doet aan je personeel. Ze zijn te snel met, met dit soort acties over het schrappen van banen en het, ja, het, het, het tornen aan de, de, de arbeidsvoorwaarden. Absoluut. Ja. U heeft vanochtend gepraat met de directie. En ja. wat, wat is daaruit gekomen? Nou, dat was een kort gesprek. Dat was een gesprek op uitnodiging van Holland Casino zelf van het bestuur... nadat we gisteren een verklaring hebben afgegeven... dat wij met dit bestuur niet verder wilden praten over deze cao. En eh, nou, dat leidde tot een herhaling van zet en herhaling van argumenten. Dus het was een vrij kort gesprek. Dus u heeft kunnen zeggen van... Goh, we vinden dat uh, wat we al eerder gezegd hebben... dat u eerst die, die lopende reorganisatie uh, een kans moet geven... voordat er verdere maatregelen worden genomen. Onder andere. Ja. Want 100 miljoen komt het bedrijf tekort, wordt gezegd. Nou, ik herken die 100 miljoen niet. Uh, uh, het, is een, het, is, het is bekend dat er op dit moment natuurlijk dit jaar verliezen worden geleden. Maar dat heeft alles te maken met uh, eenmalige kosten rondom de aange uh, aangekondigde reorganisaties. Hmm. He, de, in het begin dit jaar uh, is de, heeft er reorganisatie plaatsgevonden. En daar zitten we eigenlijk nog middenin waarbij al 300 mensen hun baan verloren hebben. Op dit moment ligt er een reorganisatie voornemen van het hoofdkantoor. Waarbij de helft van het personeel hun baan gaat verliezen. Ja, en dat gaat met kosten gepaard om afscheid te nemen van. En dat leidt dit jaar natuurlijk tot verliezen. Ja. En hoe nu verder? Uh, want dit zit, uh, als ik het zo hoor, in, uh, in een impasse. Absoluut. Uh, aan de andere kant is het ook zo, het bedrijf heeft op dit moment gewoon een CEO. Wij zijn en blijven bereid om te praten over de toekomst van Holland Casino. Uh, de vraag is of dat we daar nog verder mee komen met het huidige management. Dus wat wij gaan doen is, wij gaan ons richten ook op andere stakeholders. En zoals u weet is het ministerie van Financiën enige aandeelhouder van dit bedrijf. Mm -hmm. En zo zijn er nog wel wat gremia waar wij bij ons kunnen voorstellen... dat we met hen in overleg zullen gaan. En natuurlijk, last but not least, met onze leden. Dank u wel voor de uitleg en wens u verder uh, succes bij verder overleg. Graag gedaan. Brinkers van Vakbond Unie was dat. Goedemiddag. Sport. Seilster Marit Bouwmeester is bij het WK... in de laser -radial klasse in China opgeklommen naar de vijfde plaats. In de vijfde race eindigt zelfs tiende... En de zesde race wisten ze te winnen. De Amerikaanse Rally, uh, Rayleigh, zo heet hij, gaat aan de leiding. Twaalf strafpunten minder dan Marit Bouwmeester. Bij de wereldkampioenschappen turnen in België wordt vanavond de finale van de Meerkamp afgewerkt. Twee Nederlanders hebben zich voor die finale geplaatst. Te weten Bardurlo en Casimir Smit. Edwin Cornelissen, Edwin, uh, wat mogen we van deze twee verwachten? Nou, dat ze het misschien nog wel beter gaan doen dan in de kwalificaties. Ze zijn als zeventiende en negentiende de finale ingegaan. En met name Bart Durlo had een aantal flinke fouten in zijn meerkamp zitten. Hij is bijvoorbeeld van de rekstok afgevallen. Ja, dat is al een punt aftrek. Die, die kan hij zo terugverdienen door er wel op te blijven. En dat zou dan wellicht kunnen betekenen dat hij nog wat plaatjes op gaat schuiven in het klassement. Daar zal het om om te doen zijn. We weten natuurlijk op voorhand al dat de Nederlanders geen rol van betekenis in het klassement gaan spelen. Als je het echt over de medailles hebt. Dan, dan zouden we wel hele grote wonderen moeten gebeuren en uh, dat gaat niet gebeuren. Kan geen, ik geen rol van betekenis voor medailles, maar ze doen het verrassend goed. Ze doen het hartstikke goed. Het is echt een tijd geleden dat de twee Nederlanders in een meerkampfinale stonden. In 2005 was de laatste keer met Jeffrey Wannes en Epke Zonderland. Ja. En ja, sindsdien niet meer. Dus dat is heel goed. En als je daarbij nog bedenkt dat Casimir Schmied een jongen van 17 jaar is die voor de eerste keer meedoet aan de senioren WK. Ja, dat geeft wel aan dat hij weinig last heeft van de zenuwen, maar ook dat hij heel veel potentie heeft als het gaat om zijn oefeningen. Ja. En dat het alleen nog maar heel veel beter met hem kan gaan. Dus als je op 17 jaar al in een meerkampfinale staat, dan heb je echt heel groot talent. En dan kan je een hele grote woorden. Over een paar hele grote. Epke Zonderland en Juri van Gelder, die heb jij gesproken. Die uh, doen later deze week hun finales. Uh, hoe, hoe staan ze ervoor? Ja, ze staan er goed voor en uh, ontspannen ook. Uh, ja, het is een beetje van uitblikken natuurlijk. Hè? Naar de finales. Jury van Gelder die komt zaterdag in uh, actie in de ringenfinale. En als je hem spreekt, dan, uh, dan klinkt hij ontspannen. Hij heeft er uh, heel veel zin in. En uh, ja, hij is echt vastbesloten om daar uh, wat moois te laten zien. Hij weet wat hij kan. Hij heeft zich voorgenomen zich niks aan te trekken van uh, de concurrentie en van ja, de mensen om hem heen. Die misschien allemaal wel denken: van uh, wanneer komt er nou weer eens een keer een medaille? Want dat is wel weer een tijdje terug voor Jury van Gelder. 2009 het EK was de laatste keer dat hij in de prijzen viel. Dus uh, hij wil gewoon netjes een oefening turnen. En dan ziet hij vanzelf al waar het schip strandt en uh, waar hij gaat eindigen. Uh, ja, De vraag is natuurlijk of het goed genoeg gaat zijn voor een uh, medaille. Epke Zonderland uh, die, uh, ja, die heeft wel een duidelijke ambitie. Die wil graag, heel graag per se wereldkampioen worden. Want dat zou een uh, prachtige prestatie zijn een jaar na zijn Olympische goud. Edwin Cornelissen vanuit Antwerpen. Dankjewel. Jolanda van der Velden, nu met verkeersinformatie, Jolanda. Door nog steeds file rijden op de A12-Duitse grens richting Arnhem... tussen de grens en duiven over acht kilometer. Nog één keer de hoofdpunten, tientallen doden... en honderden vermisten na een scheepsramp met vluchtelingen in Italië... bij het eilandje Lampedusa. In Den Haag praat straks uh, het kabinet verder met de oppositie... over hoe het nu verder moet. Een Holland Casino staat onder curatele van de banken... en de vakbonden zijn woedend over de reorganisatie.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 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De griepprik komt er weer aan. En daarom een werklunch met de directeur van het Nederlands Bijwerkingencentrum. Dat is Agnes Kant. Voor in de praktijk kijken we deze week mee in de truckerswereld. Er zijn nu veel buitenlandse vrachtwagenchauffeurs actief in Nederland. En die kunnen bij de Nederlandse collega's niet altijd op evenveel sympathie rekenen. Kijk, vijftien jaar terug uh, vond je zo'n man een, een arme drommel... en dan legde je hem de weg uit als hij wat aan je vroeg. Maar ja, nou... Uh...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 De herfst komt er weer aan en dus gaan miljoenen mensen naar de huisarts om een griepprik te halen. Als het goed is worden ze dan niet ziek, maar zoals bij elk medicijn, kijkt u maar eens naar de bijsluiters, zijn er ook bij de griepprik bijwerkingen mogelijk. En die kans is weliswaar klein, maar het Nederlands Bijwerkingencentrum, Lareb, doet er toch onderzoek naar. En daarom een werklunch met de directeur van Lareb en dat is Agnes Kant. Mevrouw Kant, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ik ken u als Kamerlid, fractievoorzitter van de SP. U nam in 2010 afscheid van de politiek, dus dan is de vraag gerechtvaardigd, hoe gaat het eigenlijk met u? Ja, ik ben toch wel goed terechtgekomen, hè? Geloof ik. <laughs> ja, nee, ja, ik, ik, ben van mijn vak oorspronkelijke epidemioloog, dus ik doe onderzoek naar gezondheid en ziekte. Uh, dus ik ben een wetenschapper en ik ben terechtgekomen bij bijwerkingscentrum... waarbij ik de wetenschap en het maatschappelijke patiëntenbelang heel mooi kan combineren. Dus ik ben erg gelukkig met mijn baan. U had niet zo'n koppijn van die politiek dat u een paar paracetamoljes nam, nou, maar dacht: ga ik eens kijken of er ook bijwerkingen bij zitten. Hey, dat is een leuk nee. idee. Ja, nou, de politiek had wel bijwerkingen voor mijn gezondheid. Ja, nee, daar kan ik me alles bij ja. voorstellen. Um, toch, hè? hoe bent u dan uiteindelijk bij uh, deze club beland? Nou, ik had in mijn politieke periode al behoorlijk belangstelling voor geneesmiddelen en veiligheid van geneesmiddelen. Uh, en op die manier uh, ben ik in contact gekomen met, uh, met LAREP Bijwerkingscentrum. En ik heb eerst mijn rust genomen. En nou, er kwam een functie vrij omdat ook de vaccinaties bijwerkingen bij LAREP uh, kwamen. En ze zochten iemand die dat wilde integreren in het bijwerkingscentrum. En uh, nou, die baan heb ik toen gekregen. En jullie gaan nu onderzoek doen naar de, bijwerkingen, de eventuele bijwerkingen van de griepprik. Moeten we ons zorgen maken? Nee, helemaal niet. Uh, want dat is juist een van de redenen waarom we extra onderzoek uh, willen doen. Je kunt namelijk altijd al bijwerking van geneesmiddelen... en ook van vaccins bij uh, Larep uh, het bijwerkingscentrum melden. Maar tot nu toe was dat, is dat best weinig over de griepprik. Uh, dus wij denken eigenlijk dat dat komt omdat er weinig bijwerkingen zijn. Maar we willen er nou toch wel eens wat beter beeld van krijgen. Hoe zit, hoe zit dat nou precies? Wat krijgen mensen van bijwerkingen? Ook vooral... Wat ze voor bijwerking krijgen, gaan die ook over? Of blijft dat? En hoe lang duurt dat? Dus ook het beloop van de bijwerkingen. En ook hoe vaak komt dat dan voor? En daarom gaan we dus een groep patiënten... die met dat onderzoek mee wil doen naar de griepprik volgen. Dat zijn medische proefpersonen? Nee, helemaal niet, want de mensen gaan een griepprik halen. Mensen worden opgeroepen voor de griepprik... Die komen bij een huisarts, omdat ze die prik graag willen. Dus dat uh -huh. ze daar zou dus meedoen. De huisarts gaat dan vervolgens vragen... Goh, dit jaar is er een extra, er extra gekeken om een beter beeld te krijgen... en inzicht te krijgen in bijwerkingen die, die kunnen optreden. Wilt u daar meedoen? En mensen die daar meedoen, die kunnen zich aanmelden. En die krijgen drie keer na de prik van ons een vragenlijst. En zo krijgen wij een beter inzicht. Ja. Ik praat zo met u verder. aan de telefoon is Koen Hartman, huisarts te Zwolle. Dag, meneer Hartman. Ja, goedemiddag. Want u bent een van die huisartsen die meedoet hè, aan dit onderzoek... naar de bijwerkingen. Waarom eigenlijk? Uh, ja, dat klopt. Ja, ik, ik zag die uitnodiging via de mail komen en op, op zich... Uh... Elk jaar weer die griep, griepcampagne over je heen. En daarna hoor je ook allerlei mensen wel klagen over al dan niet ziek daarvan worden. En ik uh, acht het ook van groot belang dat er uh, ja, een wetenschappelijke kijk op komt van wat is nou werkelijk bijwerking en wat niet... om fabels en feiten van elkaar te kunnen scheiden. Want gaan er veel spookverhalen rond? Ja, toch wel. Dat, dat gebeurt altijd. Hè. Dingen worden altijd met elkaar in verband gebracht. Ik heb altijd regelmatig dat mensen zeggen ik ben er erg ziek van geworden waarvan ik denk dat kan in principe helemaal niet... want je krijgt zo weinig toegediend dat het nauwelijks ziekmakend is... en dat je eerder ziek wordt van de rij waarin je in staat... en al die mensen die aanwezig zijn in november, dat dat ziekmakend is. Maar omdat via een instituut, want het LAREP heeft wel eerder zijn nut bewezen daarin... als je het goed documenteert en verzamelt, dan vallen dingen op... en vallen dingen niet op, en kun je misschien verbanden trekken. Ja, want adviseert u uw patiënten bijvoorbeeld om zich te laten vaccineren? Um, ik roep de mensen die daarvoor in aanmerking komen, roep ik gewoon op, volgens het programma. Uh, ik doe daar geen uitdrukkelijk advies bij. Ik wil vaak wel een onderscheid maken tussen de mensen die dus uh, risico's lopen op grond van onderliggende ziektes, suikerziekten of longziekten. Uh -huh. uh, die, die hebben een hoger risico op longontsteking. Die kan optreden na de griep, maar een heleboel mensen vanaf 60 worden opgeroepen op grond van een leeftijd die verder kerngezond zijn... denk van, nou, ze mogen erbij. Maar als ze vragen, vindt u het nodig? Dan zou ik zeggen, nee. nee. En nodig is het niet. Nee, oké. Okay. U uh, werkt wel mee aan het onderzoek van Lara. Dus ja. uh, oké, okay, dan weten we dat. Uh, hartelijk dank dat u even in de telefoon kwam. Koen Hartman. Ja. Hij is dus huisarts in Zwolle. Ik praat door met uh, Agnes Kant. Uh, nou ja, dit, dit gaat dus via de huisarts. Kunnen mensen eigenlijk ook gewoon individueel zich bij u melden? Ja, dat kan ook. Allereerst wil ik alle huisartsen... die meewerken hierbij van harte dank zeggen. Want wij hebben hun wel nodig om de patiënten te, te vragen om mee te doen. Maar ik kan ook nu uw uitzending gebruiken... om aan te kondigen dat mensen ook zelf kunnen meedoen... als ze bij een huisarts zitten die niet aan dit onderzoek meedoet. Als je naar bijwerkingengriepprik.nl gaat... en je doet dat vrij snel nadat je de prik gehad hebt... binnen vier dagen... dan kun je jezelf ook aanmelden om aan dit onderzoek mee te doen. Kijk aan. Nu even naar uh, waar het ook eigenlijk met huisarts al even over ging. Hè? Uh, uh, risico's op bijwerken mo moeten we dus uh, niet uitsluiten. Uh, maar er zijn ook mensen... En die ze zeggen, ja dat, dat prikken moet eigenlijk misschien veel selectiever. Ja, maar dat, dat is een keuze die mensen zelf moeten maken. De huisarts gaf het al aan, dat maakt nogal uit... of je het alleen op basis van leeftijd uh, aangeboden krijgt... of omdat je een chronische ziekte hebt. Ik wil mensen vooral adviseren, twijfel je erover... ga naar je huisarts, bespreek het. Bespreek wat de voordelen voor jou zouden kunnen zijn. Uh, ik, ik treed niet in dat soort beslissingen. Dan moeten hmm. mensen echt samen met een huisarts uh, beslissen. En, en ik, ben... ik vond het wel heel mooi trouwens dat, uh, dat ook gezegd werd... van het is zo goed dat Lara er nu eens heel goed naar kijkt. Want we hebben tot nu toe nooit belangrijke dingen gevonden... En we verwachten ook niks te vinden. Maar geen uitkomst, geen ernstige bijwerking vinden... of veel bijwerking vinden, is in dit geval ook een uitkomst. Want dan heb je de veiligheid bevestigd. Nou, wat u, want u, u zei al, van, er zijn al dingen... of mensen die zich melden bijvoorbeeld. Zijn er al dingen naar voren gekomen dan? Weliswaar ja, we kleine hebben, dingetjes? De afgelopen jaren... iedereen kan altijd melden naar de grieprik. Vorig jaar hadden we ruim 200 meldingen van bijwerkingen. Ja, dat zijn de bekende dingen die de al zijn. Mensen voelen zich wat koortsig, niet lekker. Hoofdpijn, spierpijn... Uh, misselijk. Ja, en dat, dat kan ja. een reactie zijn op de, op de griepprik. Ja. We hebben de afgelopen twee jaar wel iets, iets, iets anders opmerkelijks gezien. En dat waren dat mensen, dat zijn er maar 17 geweest hoor, maar die die hele dikke armen kregen... die echt tot over het gefricht de dikte heen gingen. Dat is heel vervelend. Maar we willen nou ook wel eens weten wat is het beloop daarvan. Want het gaat waarschijnlijk wel vrij snel over. En dat is iets wat je er ook wel graag weet. Dat je mensen kunt uitleggen als je dat hebt. Dan duurt het ongeveer zo lang en het gaat weer over. En het is niet ernstig. Ja. En voor de goede orde nog even, voor het werk wat jullie doen hè, LAREP, Dat is niet laboratoriumwerk of zo. Je zit niet met bloedje, buisjes met bloed te kijken van wat, wat er gebeurt daar allemaal in. Het gaat puur om de statistische gegevens. Ja, mensen kunnen een melding doen. Dat doen heel veel mensen. Dat doen 14.000 meldingen per jaar, krijgen wij binnen. Wat wij dan doen, is die meldingen bekijken, beoordelen. Denken wij ook, net als de melder, dat er een mogelijke relatie ligt... met het geneesmiddel of de vaccin. En dan gaan we dat uh, beredeneren. Kan dat, kan dat niet. Wat vooral van belang is, heb je meerdere meldingen... Over hetzelfde. Want dan zou dat ja. een signaal kunnen zijn dat er iets aan de hand is. En dat hebben we elke week een wetenschappelijk overleg waarbij we artsen en apothekers bij elkaar zitten, de meldingen samen bekijken en bekijken. Ja, is dit iets bijzonders aan de hand wat we nader moeten bekijken of niet? En als dat wel zo is, moet er natuurlijk actie ondernomen worden. Want ik bedoel, het kan ook nog zijn dat er zijn natuurlijk mensen die gewoon meerdere medicijnen gebruiken dat dingen op elkaar reageren. Of dat dat de, laten we zeggen, de bijwerking juist bij het, bij het andere medicijn vandaan komen. Daarom vragen we dat ook allemaal na. We vragen heel veel als mensen melding doen, maar dat is belangrijk. Omdat je alleen een goed oordeel kunt geven als je weet wat mensen voor ziektes hebben. Als je weet wat mensen voor geneesmiddelen gebruiken. Het kan ook inderdaad heel goed zijn dat het ene geneesmiddel het andere geneesmiddel beïnvloedt. Daar hebben we over het afgelopen jaren het een en ander van ontdekt. En dat is hele belangrijke kennis, omdat je dat weer teruggeeft aan de patiënt en de artsen. Zodat zij daarbij het voorschrijven en het gebruiken weer heel goed rekening mee kunnen houden. Wat is wel verstandig en niet verstandig. En, en ook een link naar gebruiken. de farmaceutische industrie: dat zij eventueel producten aanpassen. Dat kan ook. Uh, wij, wij alle meldingen, zeker ernstige meldingen... die komen ook bij de industrie terecht. Maar ze gaan ook naar het college beoordeling geneesmiddelen. Daar geven wij berichten elk kwartaal... van wat wij ontdekt hebben en gevonden hebben. We publiceren natuurlijk van alles... van wat we ontdekt hebben en gevonden. En die kennis is heel belangrijk... om op een juiste en veilige manier geneesmiddelen te kunnen voorschrijven. Ja ze hebben vorige week bijvoorbeeld nog... Ja, het is een heel speciaal geval... Uh, kregen we achter elkaar wat berichten over uh, pleisters voor uh, Alzheimer. De zogenaamde permenten. Dat zijn pleisters die mensen kunnen krijgen bij uh, een ziekte van Alzheimer. En die bleken allemaal los te laten. Ja, dat is dan een een praktisch iets wat bij ons gemeld wordt... en dan we hadden wel heel snel over aan de bel trekken... zodat er uh, maatregelen genomen kunnen worden. Ja. Um, u praat er met veel passie over. Uh, volgens mij is het hartstikke leuk uh, wat u doet. En, en toch uh, denk ik dan ook... Uh, ik, ik mis de Kant ook wel een beetje... als ik dan alle, alle beslommeringen weer in Den Haag zie deze week... daar had u prima tussen gepast... Uh, om eens even met de vuist op tafel te slaan. Ja, maar ik ben heel gelukkig in wat ik nu doe. Maar. Dat is een gepasseerd station, hè, geloof ik. Ja, dat is echt een gepasseerd station. Ja. Ja. En, en kunt u dan, laten we zeggen, uw ervaring in de politiek nog wel gebruiken, ook in deze nieuwe functie, om, om deuren te openen die voor anderen misschien gesloten zijn? Nou, dat laatste denk ik niet echt. Uh, mijn ervaring die ik wel kan gebruiken... dat doe ik op dit moment, geloof ik... is dat ik... Uh, ik, ik, ik ja, ben erg enthousiast over wat ik doe. Ik vind het heel belangrijk wat we doen met de bijwerkingen... en de kennis die we daarmee uh, vermeerderen... en de veiligheid van geneesmiddelen. Ja, die passie, en die kan ik dan weer mooi overdragen. En vooral vanuit het belang dat mensen ook blijven melden. Want wij kunnen niet de veiligheid bewaken als mensen hun ervaring niet met ons delen. Dus uh, ja, je merkt wel aan mij... als ik iets leuk vind, dan word ik enthousiast. En dat enthousiast... Me, dat draag ik graag uit. Ja, nou dat is te horen inderdaad. En uh, dat, dat is dus ook wat u de komende tijd gaat doen. Als directeur van LAREP, dat is het uh, Nederlands Bijwerkingencentrum. Nog maar een keer gezegd, hè, uh, de artsen die meedoen, allemaal hartstikke mooi. Als uw arts niet meedoet, dan kunt u zich ook rechtstreeks bij LAREP melden... om uh, te praten over die bijwerkingen van de griepprik. Mevrouw Kant, succes met alles wat u doet. Dank u wel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, meer jongeren aan een baan als vrachtwagenchauffeur helpen. Dat is het plan van Transport en Logistiek Nederland. En voor ons de aanleiding om eens een keer uh, rond te gaan kijken in die truckerswereld. Uh, dat doen we al de hele week voor in de praktijk. Maar de vraag is of ze uh, tegen de concurrentie kunnen, de chauffeurs uit Oost-Europa. Maarten Bleumens begeeft zich deze week in die wereld dus van de truckers. En nam een kijkje bij een wegrestaurant. En hij sprak daar met chauffeurs. En zag Paul naast het restaurant hoe de situatie kan zijn. Goedenavond. Hello. Can I ask you something? This is your your own picnic? Oekraïne. Ukraïne. No English. No. no, not at all. Oké, okay. Have a nice evening. Bye bye. Ja, die zitten aan de zijkant van uh, hun uh, vrachtwagen. Klepje van een kastje opengeklapt, daar een biertje op. Maar ik zie ook de pannen staan waarop ze hun eigen maaltje kunnen koken. Even een rondje langs de mensen die hier op de bestelling uh, staan te wachten. Is dit uh, regel of uitzondering dat u hier komt? Uitzondering. Regel? Ja. ja? Grappig, nou ik, ik zat net even hiernaast te kijken. Daar staan ze uh, naast de vrachtwagen. Uh, hebben ze een dingetje uitgeklapt? Zitten ze lekker naast de vrachtwagen te kamperen? Uh, bijna te eten. Is dat meer regel dan uitzondering? Hoe, hoe, hoe werkt dat in het chauffeursleven? Oh, bij ons niet hoor. Nee? Nee. En bij wie wel dan? Oh, dat zijn midden-Buitenlandse chauffeurs hè. Ja? Ja. Daar zie je dat vaak. Oh, dat is niet zo erg, maar de rotse is achterlaten wel. Mijn naam is Sandy ten Hopen. Ik ben de secretaris van de brancheorganisatie Vern. En wij zijn een belangorganisatie voor de kleine transportondernemers. Het zijn de Nederlandse transportbedrijven die allerlei kunstjes uh, verzinnen... met buitenlandse constructies, met uitzienbureaus. En die huren dus via hun buitenlandse postbus BV, zeg ik maar... Uh, huren zij hun eigen chauffeur zien ja. van dat bedrijf wat ze daar hebben opgericht en zet ze vervolgens hier op Nederlandse auto... om het Nederlandse werk te laten doen. Ik heb, toen ik in het begin reed, verdiende ik meer dan nu. Ja. Dus ik kan het wel vernemen in mijn portemonnee... dat ze hier deze kant op komen. Vergeleken bij, bij, bij 10, 15 jaar terug... Uh, minder collegialiteit onderling. Oh ja? Ja, ik bedoel, uh, je hebt veel meer met oostblok uh, chauffeurs te maken. Ja, Oké, okay, toch, toch weer dat ja. punt. Ja, dat, ja, dat punt. Uh, iedereen uh, heeft het erover. Maar het is wel zo. Ja. Kijk, 15 jaar terug uh, vond je zo'n man een, een arme drommel... en dan legde je hem de weg uit als hij wat aan je vroeg. Maar ja, nou, uh, uh, collegialiteit is er van hun kant uit ook uh, helemaal niet meer bij. Dus dat. Uh, de kwaliteit is natuurlijk van alle groot belang. Uh, we hebben natuurlijk gezien dat bedrijven ervoor gekozen hebben om destijds met Polen te gaan werken. En dat drukt de loonkosten wel. Maar als je kijkt wat een autoschade dat oplevert. en allerlei uh, andere ruisjes dat veroorzaakt bij, uh, bij de klant. Want daar komt die chauffeur. En dat is het visitekaartje van het bedrijf: dat is de etalage. Ja. En uiteindelijk leidt dat ertoe dat bedrijven hun klant kwijtraken. Wij zien dat hele gerenommeerde bedrijven, ik ga ze zeker niet noemen, maar al beslist hebben van: nou weet je wat, we stoppen er maar mee. Want ja. dit, dit gaat ons problemen opleveren. Ik heb een vermoeden dat straks in de toekomst steeds meer wordt. Ja. Dat we steeds minder krijgen. Dus. Ondanks het feit dat we het zoveel horen in het nieuws en, en dat ja. men zegt er wat aan te doen. Ja, ja wat doen ze er dan? Wat doet de regering er dan? Dat vraag ik nou af, zelf, wat de regering er dan doet. Ja, werkt u? Ik merk er uh, heel weinig van. Uiteindelijk, in Brussel moet daar een beslissing over genomen worden. En dat kan natuurlijk nog wel eens even duren. Nou ja, uh, uh, het is natuurlijk niet helemaal geheel onbekend daar. Er zijn natuurlijk al genoeg signalen daar naartoe gebracht. Die, die bekend... nee, dus dus u, ziet u iets veranderen de komende jaren? Uh, ja, zeker. Ja? ja, absoluut. We hebben er echt wel vertrouwen in. En we zien ook al dat er wat veranderd is. heel Even samenvatten, dit hele verhaal. We begonnen met de jongeren die straks uh, op, de, op de arbeidsmarkt terechtkomen. Voor de jongeren die straks chauffeur willen worden... Voor hen is de toekomst uh, rooskleurig. Ja, Ook Hoop hoopvol gestemd. Oké, okay, absoluut. En begin deze week hoort u Maarten ook nog zelf even les krijgen... in die vrachtauto. En morgen hoort u, hoort u of hij die truck ook daadwerkelijk op de weg weet te houden. We schakelen de mensen van de verkeersinformatie vast in. Uh, je weet nooit waar het goed voor is. Zometeen stand.nl. Vrijwilligerswerk in ruil voor zorg is een goed idee. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal. Raymond Serré. Paus Franciscus heeft de gelovigen via Twitter opgeroepen... te bidden voor de tientallen migranten... die zijn omgekomen bij de scheepsramp bij Lampedusa. Hij noemt hun dood een schande, meldt het Italiaanse persbureau Anza. De paus was in juli nog op het eilandje in de Middellandse Zee... en veroordeelde toen de onverschilligheid voor het lot van migranten.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 En ouderen en gehandicapten hoeven niet bang te zijn... dat gemeenten hen dwingen om vrijwilligerswerk te doen. Ik ben voor een betrokken maatschappij, niet voor een voor-wat-hoort-wat-maatschappij. Dat is een belachelijk idee, zegt staatssecretaris Van Rijn... in een reactie op de commotie rond het plan om mensen... die financiële steun van de overheid krijgen... in te schakelen voor vrijwilligerswerk. En dat waren de hoofdpunten uit de lucht. Ah, weer bij verkeersinformatie Jolanda van der Velde. Het is nog steeds langzaam rijden en stilstaan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de grens en Duiven 8 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Berg. Staatssecretaris Martin van Rijn dus wil ouderen en gehandicapten stimuleren... om iets terug te doen voor de zorg die ze krijgen. Vrijwilligerswerk, zoals voorlezen aan kinderen met een taalachterstand bijvoorbeeld. Misschien heb je, heb je al heel veel kennis en kunde om dingen te kunnen betekenen... voor de rest van de samenleving of voor je buurt of voor je wijk. Van Rijn wil de tegenprestatie niet verplichten, maar wel op indringende wijze aanmoedigen. De oppositie is unaniem bezorgd. De ChristenUnie denkt dat er een te grote druk wordt gelegd... op een kwetsbare groep die dat niet verdient. Hebben zij een punt van de ChristenUnie of is het gewoon een goede manier om de torenhoge zorgkosten onder controle te krijgen. Ik praat erover met uh, Otwin van Dijk, die is Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Dag meneer van Dijk, Goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, hier ja. komen ze. Gehandicapten worden te snel afgeschreven voor de maatschappij. Ja. Hulpbehoevenden worden weggezet als profiteurs. Nee, oneens. Laat dat werk liever over aan die 700.000 werklozen. Nee, oneens. En dan de, de stelling, en uh, wij gaan daar uitgebreid over praten. Zo meteen trouwens ook wel over die keuzes misschien. Uh, maar toch maar even de stelling ook voor de, de rest van het luisterend volk. Uh, vrijwilligerswerk in ruil voor zorg is een goed idee. Uh, dat is die stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. SMS staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101 naar de website www.stand.nl. En twitteren kan ook eens en eens. Doe het dan met standpunt. Nu allemaal een teug adem om eens en eens te zeggen... meneer Van Dijk, maar nu mag het dan ook. Vrijwilligerswerk in ruil voor zorg is een goed idee. Nou, dat in ruil voor, dat klinkt wel heel erg dringend. Daarvan zou ik zeggen oneens. Maar dat je zegt aan mensen vraagt: wat vind je nou leuk om te doen... Daar ben ik het wel mee eens. Ja, want we hebben dat van net, net nog even weer... bij monden van Raymond Serré horen we vertellen de nieuwslezer... maar dat was een quote die, die hij heeft afgegeven vanochtend... namelijk dat het niet verplicht is. Nee, kijk, we moeten niet toe naar een, zoals de staatssecretaris dat ook zei... een voor wat hoort wat maatschappij. Maar als je aan elkaar vraagt, goh, wat vind je nou leuk om, om terug te doen... dat vind ik eerlijk gezegd wel een goede. Misschien mag ik daar ook wel een voorbeeld over geven. Want voordat ik Kamerlid werd, ben ik acht jaar wethouder geweest... En ik zal nooit vergeten dat ik op een gegeven moment... tijdens mijn spreekuur een man van mid-50 tegenkwam. En die zei, uh, Otwin, ik heb een scootmobiel gekregen... want ik heb MS en ik kan niet meer werken... maar ik heb bij de Belastingdienst gewerkt... Maar niemand heeft ook aan mij gevraagd... of ik misschien wat terug zou kunnen doen. En hij zei, ik zou eigenlijk best wel één keer in de week... of één keer in de twee weken... en gelang het met mijn energie gaat... zou ik eigenlijk best wel andere mensen willen helpen... met het invullen van formulieren. Want daar ben ik gewoon heel erg, heel erg goed in. Ja. En eigenlijk vind ik dat wel een hele, uh, hele mooie. Uh, omdat dat niet alleen een kwestie is van... nogmaals, hoor, voor het, hoor dat verplichtend. Dus we moeten zeker niet toe naar een... Ja, een stelsel waarbij je, als je dat niet doet... je dan je scootmobiel niet krijgt of je zorg niet krijgt. Ja. Maar gewoon een stukje interesse in de mensen die tegenover je zitten... en vragen van, goh, misschien heb je ook wel wat te bieden... Ja. waar we met z'n allen ook wat aan, aan hebben. Dat maar vind die... ik ook een vorm van erkenning... en ook wel een vorm van waardigheid van, van mensen. Maar die man die u als voorbeeld noemt... die kan zich toch sowieso ergens melden als vrijwilliger? Nee, dat is zeker zo, maar dat gaat ook niet voor iedereen. Als je je realiseert dat één op de drie mensen die als ze ouder is... toch te maken heeft met een vorm van eenzaamheid... dan zou je ook kunnen zeggen... Op nou, mensen dat mensen zorg nodig hebben, dan, dan, dan komt er iemand over de vloer van de gemeente of van de wijkverpleegkundige die komt vragen nou, waar we bij kunnen helpen. En dan is dat ook een hele mooie manier om het gesprek te starten en ook te zeggen, goh, ik zie nou dat u zorg nodig heeft. Maar vindt u het leuk, hè? ook dat voorbeeld van het voorlezen, vindt u het misschien leuk om voor te lezen hier om de hoek bij de school? Of vindt u het misschien leuk nou. als u kunt schilderen om andere dingen terug te doen? En, en, en, en, is het niet alleen... en dan zegt zo iemand, nou nee dat, vind ik echt, nee, dat vind ik echt helemaal niks. Dus kortom, het is vrijblijvend, nou, dan hoeft diegene dat dus niet te doen. Nee, kijk, we moeten toe, niet toe naar dat als je dat niet doet... dat je dan vervolgens je scootmobiel of je zorg niet krijgt. Maar soms is het ook een kwestie dat je me zegt, weet je dat nou wel zeker? Want als ik nou eens goed met je praat... merk ik toch ook wel dat je behoefte hebt aan contact met anderen. En het is niet een vorm van, nou ja, als verplicht iets terug doen. Maar het is misschien ook een hele leuke manier... om weer met andere mensen in contact te komen. En laten we ons echt goed realiseren hmm. dat eenzaamheid onder, onder ouderen en ook eenzaamheid onder mensen met een, met, een, met een beperking... ja, dat is toch wel een, een, een groot probleem. No. Dus dit is op deze manier ook een manier om met mensen in contact te, te komen. Maar, maar zeg eens eerlijk, meneer Van Dijk, het is toch wel een beetje betuttelend... van de overheid die zich hiermee gaat bemoeien? Nou, dat vind ik niet. Ik vind het eigenlijk ook op het moment dat je bij mensen thuiskomt... en we willen dat de overheid zich niet verschuilt achter Polissen, protocollen en kruisjes op indicatieformulieren en dan zien of je wel of niet ergens in aanmerking komt. Maar als je vindt dat we in ons elkaar moeten verdiepen... de overheid in de situatie van burgers als ondersteuning nodig hebben... maar burgers ook in hun eigen situatie... vind ik het ook een hele mooie manier om betrokkenheid bij elkaar te, te organiseren. Ja. Het is misschien ook wel een mooi bruggetje naar uw eerste stelling... daar waar u het had over mensen met een beperking... Um, Worden, en Volgens mij wordt het te snel afgeschreven. Ja, wordt het snel afgeschreven voor de maatschappij, ja. Nou, dat vind ik inderdaad, ik zei erop ja. ja. Uh, omdat ik soms ook wel uh, vind dat we te veel doen... alsof mensen of in de categorie vallen dat je zorg nodig hebt... of dat je zorg verleent. Maar wat ik het eigenlijk wel het mooie vind... is dat sommige mensen die een beperking hebben... toevallig heb ik zelf ook een beperking... maar die kunnen mensen helpen bij iets anders... Uh, waar anderen weer niet goed in zijn. Dus die vorm van, ja noemen ze dat wederkerigheid... maar die vorm van elkaar helpen. De ene keer heb je zorg nodig, de andere keer kun je aandacht, ondersteuning, helpen met formulieren... voorlezen op een school, kun je dat ook bieden. Dat, dat vind ja. ik eigenlijk wel die betrokken samenleving... die toch ook wel heel mooi is. Dat snap ik, maar als je daar dan voor staat... Nou, verplicht het dan gewoon of, of, of doe het iets dwingender... want nu is het wel heel vrijblijvend misschien. Nou, volgens mij niet. Kijk, op het moment dat je iets gaat verplichten... is de lol er al gauw af. Uh, uh, dat heeft iedereen, dus volgens mij u ook, ik ook... op het moment dat iemand tegen je zegt... Uh, gij zult... Dan, dan, dan, nou, dan is de energie en de, de, de lol is te gauw af. Maar als iemand tegen jou zegt: van Goh, ik hoor jou eigenlijk praten over. Of, of lezen en voorlezen wat je leuk vindt. Of, of schilderen of andere mensen helpen met het invullen van formulieren. zou je het leuk vinden om die talenten ook in te zetten. en te gebruiken voor, voor andere mensen? Dan ja. voelt het toch wel even iets anders, ja, denk ik. Daar hebt u gelijk in. Toch, uh, de oppositie is wantrouwend. Hè. U hebt vast de eerste reacties ook al gehoord. Renske Leijten, SP, zegt. Uh, mensen die hulp nodig hebben worden weggezet als profiteurs. Ja, dat vind ik echt onzin. Um, ik vind het ook te makkelijk een karikatuur maken. Alsof op het moment dat je mensen ook aanspreekt op de dingen waar ze goed in zijn. Uh, aanspreekt op mensen, uh, of ze, nou, een ouderen die kan voorlezen. Uh, die belastinginspecteur waar ik het over had. Die andere mensen kan helpen met het invullen van formulieren. Als je mensen vraagt om daar, uh, nou, te, te, of ze daar een bijdrage aan willen leveren, of dat ze iets willen doen... dan heeft dat niks te maken met mensen wegzetten als profiteurs. Maar dan heeft dat gewoon ook mensen aan te spreken op hun talenten. Uh, en dat vind ik eerlijk gezegd eerder een vorm van erkenning van mensen... dan hmm. dat het mensen wegzetten is als profiteurs. Linda Voortman, GroenLinks, vindt het een slecht plan. Volgens haar lijkt verzoeken snel op verplichten. Nou ja, dat, nou ja, daar hebben we het net al een beetje over gehad. Ik, ik denk ook niet dat we toe moeten naar een systeem... waarbij staat het voor wat hoort wat. Dat moet ook bij zo'n gesprek met zo'n nou ja, uh, uh, meneer of mevrouw van de gemeente... of met zo'n wijkverpleegkundige... Het moet ook niet beginnen met het gesprek van... Uh, uh, voordat we beginnen met wat u nodig heeft, wat gaat u bieden. Mm -hmm. Dat niet. Maar als je gaandeweg het gesprek... Uh, uh, nou ja, de, de, de, het spreken komt over het voorlezen, over het formulieren invullen ja dan vind ik dat, vind ik dat geen verplichte, ja. maar dan is dat gewoon mensen serieus nemen. Dat mogen we echt ook wel eens doen. Nogmaals, we willen echt, als je mensen in hun ogen kijkt... als je mensen ook serieus wil nemen... dan moet je niet alleen maar uh, wat zal ik zeggen, aanbieden wat je in de aanbieding hebt... voor een stukje zorg of ondersteuning... Maar ook, ook mensen serieus nemen en vragen of ze ook iets, uh, nou, ja, iets leuks zijn om terug te doen. Nog een oppositiepartij, ChristenUnie, uh, die zeggen: van, uh, ja, hoe dan ook legt dit te veel druk op een kwetsbare groep? Die verdienen dat niet. En volgens de ChristenUnie zit hier de maakbaarheidsagenda van de P van de A achter. <tog> Snapt u dat verwijt? Nou, ja, maar ik zou het ook bijna zeggen... het is misschien bijna wel een compliment. Want op het moment dat de PvdA vindt... en, en, en ook mensen met een beperking of ouderen zegt... Joh, je bent niet alleen maar iemand die zorg nodig heeft... maar goh, laat me eens met het gesprek met je gaan of je ook iets, iets uh, waar je gewoon hartstikke goed in bent. Wat ook leuk is om dat te delen met anderen... Ik vind dat eerlijk gezegd uh, ja, dan bijna een compliment. Is dat een maakbaarheidsagenda uh, of is het gewoon mensen serieus nemen? En hmm. mensen ook aanspreken op de dingen waar ze goed in zijn. Ik, ik, vind, dat, ik vind dat wel mooi. D er zijn ook mensen die zullen zeggen... Uh, we zitten met 700.000 werklozen. We willen uh, Eigenlijk alle groepen wi willen we aan het werk hebben. De 50-plussers zijn dus allemaal hartstikke moeilijk. Dus laat het werk wat er dan is... over aan die mensen die ook uh, nou ja, op zoek zijn naar een baan. Nou, Dat gebeurt ook veel. Er werken gelukkig dagelijks heel veel mensen met heel veel passie in de zorg. De komende jaren blijven de uitgaven die we aan zorg ook geven... blijven ook stijgen. Dan hebben we ook meer mensen nodig om, om mensen ook echt te helpen. De echte vergrijzing komt er ook nog uh, ook aan. Maar je kunt je afvragen of... Nou, wat ik net al noemde, die eenzaamheid onder ouderen. Als één op de drie ouderen te maken heeft met vormen van eenzaamheid... of we dat nou oplossen door daar betaalde krachten naartoe te sturen... die één keer in de week een uurtje een kopje koffie kunnen drinken... of dat je tegen mensen zegt van... weet je, uh, het is leuk om voor te lezen... misschien vind je dat leuk om te doen in de uh, school om de hoek... Dus Sommige, uh, uh, wat zal ik zeggen, vraagstukken in het leven of of, of, of uh, die we in de maatschappij tegenkomen, los je. Niet alleen maar op met nog meer extra professionals maar aan dit, te stellen. Dit, die dit hebben we ook hard nodig hoor, om mensen te Dit Je gaat niet, niet banen innemen. waar, uh, laten we zeggen, officiële banen innemen. die, die anders, andere mensen hadden kunnen gaan doen. Nou, dit, het gaat hier niet om lijfsgebonden zorg. Die discussie hebben we ook gehad. Het is niet dat je uh, de zorg aan je lijf. of wijkverpleegkundigen. Daar investeren we de komende jaren ook in. Hè. Er komen echt duizenden wijkverpleegkundigen ook bij. Daar gaat dit niet over. Het gaat er hier echt over. in hoeverre je, zeg maar, ook. Nou, dat invullen van die formulieren met elkaar. het voorlezen op school. Ja. Uh, wat voor elkaar doen, dat, dat, dat maakt die betrokken samenleving. Uh, heel veel mensen zijn blijkt ook uit het onderzoeken best gelukkig zeg maar, met, hun, met hun eigen leven, redelijk. Maar als het gaat om de manier waarop we met elkaar omgaan in dit, uh, in dit land... maken soms mensen zich ook wel wat, wat, wat nou, zorgen. Nog, nog één ding, iemand schrijft daar op onze website over. Uh, goede ideeën zijn pas goed als de uitwerking klopt. Deze oproep uh, vereist een goede voorbereiding... en die hulp zie ik de gemeente nog niet verlenen. Want dat is dus punt, dat wordt bij de gemeente neergelegd. Daar moet dus iemand uh, dat gesprek aangaan met uh, deze mensen. Uh, ze hebben de eenvoudige mankracht en de financiële mogelijkheden niet voor... zegt deze meneer of mevrouw op onze website. Nou, Ik ben het met die meneer of mevrouw eens... dat het in dit soort uh, ideeën, die volgens mij best goed zijn... maar wel echt op de uitvoering aankomt. Nogmaals, niet verplichten, niet, niet mensen ook het gevoel geven... dat ze uh, verplicht zijn, omdat ze anders niks zouden kunnen krijgen. Dus het is heel belangrijk dat je dit ook op een soort eerlijke... Uh, uh, en erkenningsvolle manier zeg maar, met mensen uh, bespreekt. Uh, wat je wel ziet, is dat we de komende tijd veel meer toe willen... naar niet meer anonieme telefoontjes of... of aan het formulier op internet om uh, met elkaar in gesprek te gaan over ondersteuning en zorg. Maar dat je echt bij mensen thuis wil komen, ze in de ogen wil kijken, is bespreken. Uh, nou ja, en dan biedt dit eigenlijk ook. Ik zou dat is één vraag meer in zo'n gesprek. Van joh, we komen tot het volgende pakket en ondersteuning die voor je nodig is. Maar vind je het misschien leuk om ook iets, iets, iets, iets te doen? Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat het gaat om de extra mankracht die dit mee. Brengt, dat dat reuze mee zal vallen van gemeente- en wijkverpleegkundigen. Maar dat het wel heel veel extra mankracht oplevert... voor wat we met elkaar aan energie in de samenleving kunnen steken. Dus ja. dat, is, dat is mooi. We gaan kijken wat de mensen ervan vinden, meneer Van Dijk. U ja. blijft meeluisteren, en dan ja. komen we zometeen graag bij u terug... om de reacties door te nemen. Otwin Van Dijk, dus Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... Vrijwilligerswerk in ruil voor zorg, is een goed idee. Dat is de stelling. Meer dan duizend mensen gestemd op onze site. 25% is het eens met de stelling. 75% is het dus onder. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag, ja, ik ben tegen de stelling. En waarom? Omdat ik zelf chronisch uh, gewoon en geëncapziek ben. Ja, maar goed. Nou ja, ik, uh, ik lig heel de dag in mijn rolstoel. Ja. Dus hoe zou ik nou uh, dit kind dan niet... Uh, ja, de ene dag kan iets meer, maar uh, soms kan ik dagen helemaal niks. Nee, oké, okay, maar meneer Van Dijk heeft ook gezegd, het is niet verplicht. Nee, maar het kwam wel zo over vanmorgen. Ja, maar dat is dus bij deze recht nou ik, nou, ik ben wel met de ge, de, van de en ik heb de raad wel eens wat hij ook zegt. Uh, daar ben ik mee eens, maar een de verrijf vertrouw ik voor geen cent. Oké, okay. uh, dank. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. ik spreek met Leide Kamberg uit Papendrecht. Ik ben net zoals die vorige mevrouw, uh, ben ik afhankelijk van een rolstoel. En van met, ik loop met krukken. Maar ik zou het in principe best willen doen... Want de tijd heb ik er wel voor. Maar het probleem is, je krijgt de, als ik to, met een scootmobiel dan zou ik naar buiten kunnen. Ik kan niet naar buiten. Maar ik zou, als ik met een scootmobiel naar buiten zou kunnen gaan... en ik zou die van de gemeente krijgen... dat zei ik net al tegen die mevrouw aan de telefoon... dan ga ik morgen beginnen. Mm -hmm. Maar ik bedoel, ik ben zelf al gehad van iemand me halen en brengen. Maar voor de rest, ik bedoel, kan met iemand een potje kaarten. Ik kan britsen, ik kan een praatje maken. Ik zou het best willen doen. Maar u maar, moet, u dan moet dan die scootmobiel mij de gelegenheid hebben gelegenheid. Om, ja, om weg te kunnen. En dan moeten ze mij ook de gelegenheid geven om weg te kunnen. Ik bedoel, ik moet mijn scootmobiel bekrukken. Alles moet ik zelf betalen. En als je die niet in de, de tijd hebt, heb ik. Ah. Dus ik zeg wel, als het kan. Ja, en ik, ik krijg het... morgen een scootmobiel van de gemeente. Want die mag. die zegt, ik krijg je een scootmobiel niet. Nou, die scootmobiel, die krijg je niet. Want die moet, die moet je maandelijks betalen. Okay, ik ga, dus hij ga, het goed op de hoogte. Is een mooi praktijkvoorbeeld ga ik zo meteen voorleggen aan uh, Van Dijk. U wilt het graag doen, maar dan graag een scootmobiel erbij. Stam.nl, goedemiddag. Uh, u spreekt met Van der Meeberg, behoor de Mevrouw Van der Meeberg. Toen ik dit vanmorgen hoorde, ben ik... of nee, las op het internet... ben ik heel hard gaan lachen. En toen voelde ik me beledigd. En toen heb ik... Een, uh, de wmo consulente gebeld. En toen heb ik haar spottend... gevraagd, of heel ironisch... Ik heb zaterdag onverwachts... ingevallen. Ik ben namelijk gehandicapt... zit in een rolstoel. Ik heb maar één hand... te gebruiken. En ik ben 78 jaar. Maar ik heb zaterdag de weeksluiting... gedaan hier voor een bejaardenhuis... ingevallen. Mm. En vanmorgen had ik een vergadering als bewonersraad van het huis hier. Dus ik doe nog het een en ander. Toen heb ik haar heel spottend gevraagd. Hebben jullie niet vast een ritkaart of zo... dat je dit nu vast kan invullen voor 2015? Want misschien kan ik het dan niet meer. Maar u, u, u, zegt, u zei het zelf al, ik ben er een beetje cynisch over. Maar toch, het basisidee is toch ook nog niet zo groot? Ja, maar ik vind niet dat dat alleen aan gehandicapten... en ouderen gekoppeld moet worden. Ik vind dat ieder mens moet zorg voor elkaar hebben. Groot, klein, arm, rijk, dik, dun. Gehandicapt of niet gehandicapt. En dat vind ik inderdaad onze categorie. Die ouderen moeten ook zorg blijven dragen. Maar dat heb je al. Naar je mantelzorgers. Naar al diegenen die voor jou iets doen. Hmm. Daar heb je al zorg voor. Als het goed is. Ja, duidelijk. Daar heb je eigenlijk je handen al vol aan. Ja. Om belangstelling te houden. Voor je omgeving. Ja, Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik vind het een prima idee. Uh, je houdt de mensen inderdaad uit de isolatie. Uh, mensen worden juist niet weggezet, nou, maar blijven betrokken. Kijk, de mensen moeten zichzelf ook niet zo snel afschrijven. En ik denk dat de mensen het zelf ook leuk vinden, want ja, een hoop mensen die reageren nu wel... en dan krijgen we die linkse praatjes. Ik denk dat het een heel goed idee is. Wat zijn nu weer linkse praatjes? Ja, uh, linkse praatjes uh, om het af te schieten. Uh, oh, links ja. wil graag iedereen in de zorg houden en iedereen lekker in de watten leggen. Oh, en sorry. daarom zitten we nu in de problemen. Maar ik voorzien wel problemen om, om uh, inderdaad ook goede mensen daar te hebben die het goed uit kunnen leggen. Ja. En ook doorvragen zoals uw gast dus net ook deed. En ja. even doorvragen ook. Niet alleen een kruisje zeggen van wilt u wel of wilt u niet. Want ja. dan, dan weten we het antwoord wel. Dank u wel. heel goedemiddag. Met José Boelen. Um, ik hoor u steeds zeggen, het is toch niet zo'n gek idee? Nee, het is zeker geen gek idee. Behalve als je er een karikatuur van maakt... en dat de overheid dat moet regelen. Um, uh, mensen die hulp nodig hebben... Om, om, om, die, om dat synoniem te laten zijn met eenzaam. Dat is echt onzin. En um, ja, het, het, het, er zijn allerlei uh, voorzieningen op dit moment. Zoals een wijkraden en bladen die door een wijkraad verspreid worden... waar mensen uitgenodigd worden om vrijwilligerswerk te doen... en hun talenten ja. in te zetten. Het is volstrekt overbodig. Ja. Maar goed, u, u weet ook dat niet iedereen daar onmiddellijk op ingaat. op Nee, bedoel. maar denkt u nou dat je door een wet dat wel iedereen dat kan afdwingen... als mensen eenzaam zijn, dan is dat door een complex van factoren. Dat, dat komt van buitenaf, dat je, dat je een slecht sociaal netwerk hebt. Maar het kan ook zijn door allerlei interne factoren... Factor. Dat los je toch niet op met een leuk gesprekje... wat iemand even langskomt. Nee. Dat is veel ingewikkelder. En de mensen die dat al willen, die doen dat. En mensen, juist de hulp, mensen die dat soort hulp nodig hebben... die krijgen het niet meer. Het algemeen maatschappelijk werk en wijkver... Uh... En raden en al dat soort dingen. Daar wordt op bezuinigd. Dat zijn de punten waar, waar, waar dit soort mensen terecht kunnen. en een, een, een duwtje in de rug krijgen. En, en om zegt, gewoon zelfstandig te zijn. En u zegt eigenlijk. als dus de regering iets wil. dan moeten ze daar vooral wat aan doen. en niet, niet met, met dit soort maatregelen komen. Nou ja, ik, ik, ik vind dit. Uh, ik krijg ontzettende jeuk van, van, van dit soort argumenten. Het, het zijn zulke drogredenen. Maar bedoel kijk nou eens om je heen in je eigen omgeving. welke mensen zitten nou de hele dag op hun handen? Ik, ik ken alleen maar mensen die bezig zijn. Met hun kleinkinderen en hun kinderen en met scholen en weet ja. ik wat. Ja. En ik denk dat juist de mensen in Den Haag daar het minste bereikbaar zijn voor dit soort activiteiten. Okay. Ja. En, ik, en ik vind het een ontzettende verspilling van geld om daar nu wetgeving op los te laten, om daar een batterij ambtenaren uh, voor in te zetten. Terwijl er ja. allerlei voorzieningen ja. zijn die al voldoen. Ja. Duidelijk, duidelijk verhaal van u. Dank dat u even gebeld hebt. Stam.nl, goedemiddag. Hallo dan. Hallo. Zeg het maar. Ik vind het werk... Dit is zo'n schandalig standpunt van uh, de Partij van de Arbeid. Dit is een verkapte bezuinigingsoperatie... waar allerlei valse argumenten bij komen... waar het ongelijk behandelen van burgers... tegen te, het ongelijk gelijk behandelen van burgers wordt hoezo, geantameerd. Hoezo? Hoezo? De mensen hoezo? die dus gehandicapt wij zouden als ouderen allemaal eenzaam zijn en zielig... En, uh, en de Partij van de Arbeid zou dat op moeten lossen. Ja, Laat ja. maar eens een keer... ooit het. Uh, uh, de, ...geen blanco checks aan de, aan de Europese gemeenschap van 201 miljard geven. Ja, uh. ja we moeten denk ik ook uitkijken, dat, want zo, hef, zo heeft de PvdA natuurlijk ook allemaal niet gezegd zoals u het zegt... ...maar het is duidelijk, u bent het in ieder geval niet eens met de stelling. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Hans. Hans. Ja, ik wil even zeggen, dat uh, het klinkt allemaal heel idealistisch... ...maar ja, uh, je moet het eigenlijk even koppelen aan je werklunch van de net. Het gaat gewoon om dat er gezegd wordt dat er heel veel jonge chauffeurs bij komen... Hmm. Maar die komen er echt niet. Straks zijn de chauffeurs in de bijstand... en er wordt er gewoon gezegd van... Joh, ga even uh, werken als bijrijden en zo'n tolk weet je wel, bij de buitenlandse chauffeurs. En daar gaat het gewoon op neerkomen. En dat zou ik even zeggen. Maar je, dus, je hebt weinig vertrouwen in dat dit nou echt uh, meer uh, vrijwilligerswerk oplevert... en dat mensen het nee, gevoel nee, krijgen Nee, van... nee, nee. nee, nee. nee geen nee, ge ge ge goed plan. Dankjewel. je wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw, zeg maar. Hallo. Ik uh, ben het op zich wel eens met de stelling... Uh, ik heb zelf vanwege chronisch vermoeidheidssyndroom al jarenlang huishoudelijke hulp. En ik doe het ook heel graag, uh, wat vrijwilligerswerk, wat klusjes. En wat doet u en al het... nu op dit moment dan? Uh, nou, ik doe een paar uurtjes in de week voor een uh, natuurorganisatie, onder, de onder andere website en uh -huh. uh, soms wat uh, kinderactiviteiten. Okay. Maar het is in het verleden ook tegen mij gebruikt, omdat ik huishoudelijke hulp had. Uh, ik heb gewoon eens vermoeidheidssyndroom. Dan zeggen ze: van nou, om, uh, die tijd die je daaraan besteedt, die kun je ook zelf uh, in die tijd kun je ook zelf je kamer stoffen. Ja. ook zelf uh, andere dingen doen. En, en dat werd dan ingehouden op de, op de huishoudelijk nou, hulp? Nou, ingehouden niet, maar dat uh, wordt dan wel gezegd. En dan moet je dus wel zeggen dat huishoudelijk werk... Uh, bijvoorbeeld heel ander werk is als we bijvoorbeeld... een uh, website achter de computer bijhouden. Uh, ja, ja. Maar dat wordt dan ook wel ja. vaak gebruikt. We gaan het gelijk doorpassen naar Otwin van Dijk. Die is ja. Kamerlid van de Partij van de Arbeid... en uh, heeft dit hele plan uh, met verve verdedigd, uh, zojuist. Uh, meneer van Dijk, reageert u op dat laatste bijvoorbeeld? Nou ja, wat, wat, wat me opvalt is eigenlijk dat de meeste mensen die zelf ouder zijn of een beperking hebben... Uh, zeggen van nou, we willen het eigenlijk wel, maar dan moeten er dan ook wel voorwaarden voor zijn dat het kan. Die laatste mevrouw die het erover had, dat dan uh, de huishoudelijke hulp niet gekort moet worden. Of de mevrouw uit, uh, mevrouw Kamdrecht die het over had, uh, de scootmobiel, die is dan wel nodig om ergens te kunnen komen. Nou, dat vind ik een hele eerlijke en terechte uh, vraag die maar mensen ook Maar gaat u ook daar opdrukken. ook wat aan doen dan? Ja, nou kijk, waarom we ook dat, die zorg in de buurt uh, willen regelen, is dat uiteindelijk daar, als je mensen in hun ogen kijkt, dat pakket aan wat heb je voor zorg nodig, die scootmobiel, mobiel, misschien huishoudelijke hulp, misschien persoonlijke verzorging aan je lijf. Uh, dat soort elementen kun je uh, uh, met elkaar goed bespreken. En tegelijkertijd er dan ook over hebben. Over hoe het over die eenzaamheid zit. Ik ben het zeer eens met een hmm. van de sprekers die ook zei. Nou, we moeten ook niet doen of iedereen uh, eenzaam is. Dat is zeker niet zo. Maar uh, uh, als je toch. Nou ja, het onderzoek blijft dat één op de drie uh, ouderen. toch wel zoiets heeft. Van, ja, ik voel me toch wel eenzaam. Ja, als we daar op deze manier ook wat aan kunnen doen. dan snijdt, snijdt het mes ja. echt aan twee kanten. Je, je hoort bij sommige wel eens ook. door een vrouw. waar, waar je ja, zelfs de emotie erin doorhoorde. Die zegt van ja, het is allemaal veel te makkelijk. wat, wat jullie hier nu weer bedachten. Hebben. Nee, dat het, dat, het, dat, het, dat het makkelijk is, dat, dat, dat heb ik zeker niet willen waardier, beweren. En volgens mij is de hele... Nee, maar dat vond die mevrouw vooral. Ja. Uh, die zegt van, het is zo'n makkelijk bedacht uh, systeem. Er zijn al heel veel mensen die van alles doen. Uh, kinderen opvangen van, van, de ki van hun eigen kinderen bijvoorbeeld. Uh, ja. Nou ja, noem het allemaal maar op. Ja, maar dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Uh, en uh, het is ook zeker geen pleidooi om, doe er nog maar eens een tandje bovenop. En als het ook niet kan... Hè, Jelke dat was de eerste uh, spreekster die zei... Ja, ik kan het gewoon echt niet, want ik lig op bed uh, of in een rolstoel. Ik kan het gewoon niet. Nogmaals, daarom moet je het ook niet verplichten. Uh, en mensen die al heel veel doen, zoals die mevrouw die de weeksluiting deed... Hè, mevrouw van de Meeberg. Ja, dat zijn natuurlijk hele mooie voorbeelden waarvan je zou kunnen zeggen. Nou, dat is eigenlijk net als die, die meneer in die uh, scootmobiel die uh, andere mensen wil helpen met het uh, invullen van belastingformulieren. Die ik in mijn voorbeeld uh, gaf. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk de kant waar we, het, waar, waar we naartoe willen. Maar, maar, de, best... maar er zijn ook mensen die zeggen van, en dat hoorden we ook een paar keer zeggen. Van waar moet dit, wor, wordt dit nu aan, aan gehandicapten en auto? Of ja. mensen die, die zorg nodig ja. hebben gevraagd? Want eigenlijk ja. moet je toch aan iedereen vragen om eens een keer wat extra te doen ja. uh, als vrijwilliger willen. Ja, dat was ook mevrouw van de Meeberg die dat zei. en Ik ben het er eigenlijk hartstikke mee eens. Dit is nu omdat je als je bij mensen thuis komt, Om het over zorg te hebben, hier dit, ja, het hier ook over kunt hebben. Dus het is een ja, mooie manier om het gesprek met elkaar over aan te gaan. Maar ik ben het erg met mevrouw van de Meeberg eens. Dat we eigenlijk in een samenleving moeten leven waarin er ja. natuurlijk goede zorg is. En uh, nogmaals, je hoeft niet door je buurvrouw uit bed gehaald te worden. Maar soms even boodschappen voor elkaar doen, kijken of je kunt voorlezen op de school. Ja. Dat je dat met ja. elkaar deelt, vind ik. Dat ben ik met mevrouw van de Meeberg erg eens. Dank u wel dat u meedeed in Stam.nl Otwin van Dijk, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, heeft nog wel wat uh, terrein te winnen. Want als we het lijstje even langs gaan, we hebben vanmorgen gebeld met sp PVV. CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks. Die zijn allemaal niet enthousiast over het plan. Um, u kunt blijven stemmen op de site. Daar is weinig veranderd in percentage percentages. 25% eens met de stelling 75% oneens. Ruim 1200 mensen gestemd. Zometeen, Als ik denk dit is de dag. Omroep, dan denk ik voornamelijk aan al het prachtige Nederlandse kwaliteitsdrama. Uit onderzoek blijkt dat u deze series enorm waardeert. Als de extra bezuinigingen worden doorgevoerd... dan zal een groot aantal series niet meer gemaakt kunnen worden...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 Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl